...waar het wel een beetje rumoerig is, maar gezien de techniek wordt dat allemaal weer weggedraaid. Ania Terpstra heeft om kwart over negen de zaal geopend. Het is hier redelijk druk. En wij verwachten dat de avond wel drukker zal worden. Aangeschoven is Richard Stekenburg van het Halems Dagblad. Welkom. Hallo, dag. uh, we hebben jou uh, diverse artikelen zien schrijven over uh, de verkiezingen in, in eigenlijk alle uh, dorpen hier omheen. Nou, we laten dat voor even wat het is. En, Daar uh, kom ik wel voor, natuurlijk. Uh, <laughs> we kunnen wel stiekem een beetje meekijken. Ben je, ben je benieuwd naar de uitslag? Ja, ik ben heel benieuwd. Ik denk dat iedereen uh, kijkt naar wat doet de PVV die doet. of ja. al de, de opvallende nieuw komen zo meteen. En ik ga toch even hier kijken naar... Ja, het, het, het gaat tussendoor. Er komen zulke staafdiagrammen, die ja. gaan we nog gelijk even vertellen. Hè, dat is makkelijk. Ja. Um, nee. Omdat je in veel lokaliteiten geweest bent, proef je daar veel verschillen? Zeg In de verschillende gemeenten? Ja, ja iedereen is elke, elke gemeente heeft zijn eigen dynamiek, dat, dat lijkt me duidelijk. Ik, ik weet dat er zijn een paar partijen die in haar die ook in spanning zitten. En volgens mij hier, hier is dat precies hetzelfde. Ja, ik, ik las in de stukken toch ook uh, heel veel uh, tamme debatten. Zandvoort was uh, tam en in de vele slagen die ik gelezen heb, uh, was het allemaal wel kalm. Er waren niet echt uitschieters. Nee, maar ik, ik, um, dat was in Haarlem ook. Ik heb dat hier ook wel gezien. Uh, ik heb het idee dat er uh, over, eigenlijk in het algemeen is het een beetje landelijk, uh, uh, uh, uh, veel hectiek is geweest afgelopen vier jaar. En dat nu iedereen op de verkiezingsfiets heeft, van laten we. Iedereen staat wel een beetje moe. Een beetje verkiezingsmoe? Nou, uh, het gehakentak moe. Ja, ja. Dus van uh, laten we. Het, de wens om het anders te gaan doen met elkaar ook. Dat nou ja, dat, dat, al dat met elkaar en participatie, dat was hier ook het toverwoord. Ja. Het uh, gaat een beetje het richting raadsprogramma op. <laughs> uh, ja. Denk je dat in Haarlem ook zou kunnen? Ja, het zou kunnen. Uh, lastig. <laughs> Dan, uh, <laughs> uh, je blijft hier in worden of ga je nog naar hem straks? Ik, ik moet zo naar na nemen. Ik moet nog een stukje tikken. De deadline is voor mij heel strak. Dus ik ga ook even zo opletten hier. Want ik nou, we gaan nu even kijken. Ja, Ontzettend oh, bedankt dat je even kwam komen. Dankjewel. dankjewel. dankjewel ja. En deze keer zes. PVP voor het eerst zes stemmen. GroenLinks voor het eerst vijftien stemmen. Amsterdam aan de zee, één stem. queer, nul stemmen. Oh. Dat is de uitslag van Nieuw Unicum. Nou, dank u wel. Nou, wat, wat hoor ik? Ik hoor dus, ja, CDA heeft daar natuurlijk wel flink wat minder stemmen en uh, gemeentebelangen. Die is GroenLinks, als je niet ben je de beste nou we gaan het af wat de volgende aanslagen worden, oh, dus komen we zelf bij ons terug. Deze mes dat Dit ik niet meer? Nee, ik vind het goed. Prima schaduw op de schaduw. Ja. kan het met dat ding of niet? Schuveltje? Hè? Ja. Ja, is goed zo. Dat is een Nederlands woord, voor wat ik niet ga gebruiken voor dit. Zo in deze uh, hectiek zijn we toch weer uh, een beetje naar achteren kunnen halen. Want je bent hartstikke druk aangeschoven. is dus Anja Terpstra, welkom. Ja, dankjewel Ben, dankjewel. Uh, Gelukkig zaal, is dat wat je verwacht had? Nou, ik hoopte het natuurlijk. Drubbelt het een beetje binnen, maar gelukkig en de sfeer zit er heel goed in. Ik heb ook het idee dat uh, partijen zijn er klaar voor zijn om de uitslag te horen. En uh, ja, het is toch bijzonder om dat met elkaar te mogen doen. De eerste uitslag uh, is binnen, uniek. unicum. Als ik zo die staafdiagrammen zie, dan uh, zit er eigenlijk niet veel verschil in. Is het kleinste stembureau van Zand? Ja. Is het verwachtbaar? Nou ja, ik denk natuurlijk wel. Wat heel duidelijk is, is dat GroenLinks enorm uh, met de klapper binnenkomt. Dus uh, dat. Uh... Is dat een landelijke kwestie of is dat een dorpskwestie? Ik heb geen idee. Dat zouden eigenlijk de kiezers moeten vragen. Uh, maar ik denk wel dat je ziet uh, dat er ook uh, naar links ook, en vooral ook duurzaamheid en uh, milieu, dat dat steeds hoger uh, op de agenda komt te staan. Ja, nou uh, spreken de partijprogramma's niet echt uh, boekdelen van duurzaamheid, hè? Uh, nee, uit dat klopt. GroenLinks wil heel duurzaam. PVV heeft niks met duurzaam. Ja. Dus uh, we gaan dat allemaal zien. Het wordt een interessante avond. En dan ook een hele interessante komende Periode, om daar iets uh, van te maken. Uh, zie jij in die interessante programma's uh, over tijd grote verschuivingen, behalve dat de verwachting van de PVV nogal hoger ligt? Nou ja, ik denk als je heel goed gaat kijken, dan uh, liggen de partijprogramma's uh, soms dichter bij elkaar dan je zou denken. Ja. En uh, uh, Dus het, het heeft er vooral van te maken wat wil je met elkaar als raad en uh, op welke manier wil je het beste verstand worden en hoe gaan we dat vormgeven. En misschien wordt het wel een hele andere manier dan die we misschien gewend zijn, maar dat zullen we zien. Nou, de verwachting is, en ook wat je zegt, iedereen die... Uh... Ik het, is het wel redelijk met elkaar eens? We gaan richting raadsprogramma. Ja. Mag ja. je dat? dat? Dat ben ik wel met je eens in ieder geval. Op bepaalde punten kunnen ze elkaar zeker vinden. Natuurlijk zijn er ook weer grote verschillen op onderdelen. Maar dat is ook goed en daar kun je het over hebben met elkaar. Ik denk dat we jou weer naar voren gaan sturen. Omdat uh, waarschijnlijk het uh, tweede bureau of misschien dat je iemand wil spreken op het podium. Ja. Uh, Hou er rekening mee dat je live op de radio bent. Oh wat spannend. Dus uh, doe ook die mensen de groeten. Dat zal ik ook zeker. Doen. En ik, ik spreek hem misschien in het laatste uur nog eventjes. En ik vind het heel erg leuk uh, dat de mensen van ZFM uh, meeluisteren. En blij dat uit. vooral doen. Dankjewel, Dankjewel. I'm the mood for love. This little dream might fade We've put our hearts together Now that we're one I'm not afraid If there's a cloud above If it should rain we'll let it But for tonight forget it Spannend. En we hebben er niet één, we hebben er niet twee, maar we hebben er maar liefst drie die we met u kunnen delen. Dus de mensen in de stembureaus ook fantastisch gedaan. Als het goed is, ik wacht natuurlijk, ik doe helemaal niets zonder de griffier. Meneer Henk van Stevening, daar is hij, mag ik even een klein applaus voor die man, die is zo fantastisch. Hè? Of blijf je geweest staan? Nee. Maar dan ben je hek te scherp op. Goed. Ben je er klaar voor? Goed. We gaan naar het stemlokaal... Uh, de Bodaan. De Oftewel Bodaan. Bentveld. De stemming uit Bentveld. OPZ 93. Nu 38. De VVD 174. Nu 253. D66 van 124 naar 90. CDA 64, 54. Gemeentebelangen Zandvoort was 19, wordt 20. Partij van de Arbeid 28 en in 2018 35. Sociaal Zandvoort. Vijf in Bentveld, nu acht in Bentveld, de PVV, nul in 2014, 16 stemmen, GroenLinks, nul in 2014, 23 uit Bentveld, Queer, nul, nul, Amsterdam Azee, nul en dat wordt er ook nul. Okay. We hebben er straks nog eentje, meteen erachter. Zullen we er meteen, zullen we er nog eentje doen? Ja, welke hebben we nu, uh, meneer de griffier? Ik zal het zorgcentrum Huis in de Duinen doen. Kunnen we het Huis in de Duinen? Nummer 8. Nummer 8. Nou, dit is voor de VVD wel een uh, hele grote uh, winst. En voor D66, ja, die heeft toch... Uh, wel wat moeten inleveren in Bentveld. We gaan naar zorgcentrum Huis in de Duinen. Daar komt u. Daar komt u. Weet u we, hoeveel stemmen er zijn uitgebracht? Moet ik straks even naken? Dan gaan we straks even naken. Goed, daar gaan we dames en heren. Oudere partij Zandvoort 2014 152 en nu in 2018 101. De VVD. W70 en nu 80. D66 gaat van 51 naar 64. CDA 81 en nu 63. GBZ 41 28 Partij van de Arbeid 42 en dat werd 31. Sociaal Zandvoort. 18. 22. De PVV. 0. 35 stemmen. GroenLinks. 0. En nu 39 stemmen. En nu let op. Queer. 0. 1 stem. amsterdam moet drie zijn, want het was de vorige keer. Daar kan drie zijn geweest en nu nul. Ja, dit is hem. Oude partij Zandvoort is daar de grootste gebleven. Oké, okay. en ook we zien ook hier weer... Ik ga heel even... Ik ren even de zaal in of dat ik niet ga piepen. Pardon, pardon. Ja, ik wil toch heel even naar achteren. Goeiedaven meneer. Sorry hoor. Mag ik er heel even tussendoor? Ja. Want waar zit GroenLinks? Ja, waar zitten jullie hè? De, nou, jullie zijn toch wel een beetje de jonge honden, toch? Van het uh, weer na acht jaar zijn jullie er weer. Vertel eens, hoe is het uh, tot nu toe? Het gaat de goede kant op. Denk ik. Uh... Hier 39 stemmen vanuit het daar Ben ik blij mee. De, kijken de vijfde partij nu. Nou, dat, dat, dat hadden we, we hadden dat niet zo. Oké. Okay. We, het Laat ik we gaan weer verder met ik de, de volgende. We gaan weer verder met de volgende uitslag. Want we blijven hard bezig. Pardon. Ga ik even tussendoor. Ga ik even tussendoor. Gaat het goed? Gaat heel goed. Goed zo. Ja, ik kom gewoon even tussendoor, want dat gaat het snelste. We gaan even kijken of we de volgende uitslag uh, inmiddels hebben. Mm. En we gaan uh, gewoon weer verder. We krijgen zometeen natuurlijk ook nog een tussenstand, want dan kunnen we ook echt een beetje gaan kijken hoe, het, uh, hoe het de vlag erbij hangt. Maar en daar zit hij weer, Henk die alles weet welke hek welke gaan we op dit moment we gaan naar we hebben in de blauwe tram, we hebben we twee stembureaus en we hebben daar een stembureau a en een stembureau b en de resultaten van stembureau a in uh, de blauwe tram die zijn nu binnen en ik denk dat daar een flinke uh, flinke opkomst of tenminste veel uh, mensen zijn gekomen om te stemmen dus dit is een uh, interessante om te weten dus ben je er klaar voor? Het is stembureau 4 Openzet 118 2018 wordt het 155 De VVD van 142 167, D66, 95 wordt 99. Oh, winnaars: CDA, 77, 114. Gemeentebelangen Zandvoort, 54 wordt 32. Partij van de Arbeid, 38 wordt 44. Sociaal Zandvoort. 23 naar 19 PVV van niks naar 66 GroenLinks niets en nu ook 66 4 0 en dat wordt 2 Amsterdammer was, was 18 en nu naar zes. Dat zijn ze. Het kan zo zijn dat dat andere een iets andere uitslag heeft. Dat kan in twee stembureaus stemmen daar op dezelfde effect. Ja. Dus je moet je eigenlijk wel krijgen. Maar wat we hier nu ook zien is dat ja, ook hier GroenLinks die pakt flink wat mee. D66 gaat iets de boven. En de VVD die doet het tot nu toe ook heel behoorlijk. OPZ ook hier gewonnen. En uh, nou, queer 2, dat is natuurlijk uh, heel erg mooi. We wachten weer heel even tot we de volgende uh, resultaten binnen zijn. Tussendoor spelen Mulder en Mulder weer een vrolijk deuntje. En hij heeft hij weer genoeg om over bij te praten? Oké. Okay.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 Zij te zetteren. André, dacht ik van nou, ik wil ook wel eens even naar wat stembureaus. En toen waren er heel veel uh, inwoners. Die hadden eigenlijk hele goede raad voor uh, de nieuwe gemeenteraad. En uh, ik denk, daar hebben we natuurlijk allemaal wat aan wie er ook in die gemeenteraad komt. Dus uh, als het goed is gaan we dan nu even naar dat filmpje kijken. De goede raad aan de nieuwe raad. Uh, dus alle toeristen laten parkeren in een centraal, op een centrale parkeerplaats. Uh, om vervolgens de straten vrij te houden voor dagtoeristen en de bewoners zelf. Nou, laat Zandvoort Zandvoort blijven. Dat zou ik graag zien. Dat hele Amsterdam beach en zo, dat, uh, dat, uh, dat zegt mij niet zo heel veel. En ik denk dat heel veel Zandvoorters dat uh, met me mee zullen zeggen. Wij hebben zo'n prachtig natuurgebied in de omgeving van Zandvoort dat er met veel meer zorg naar gekeken wordt dat er veel meer aandacht wordt gegeven aan, aan. En echt het schoonhouden van, van Zandvoort, niet alleen het centrum maar juist hier ook omheen, niet alleen het strand alles eromheen, daar mag echt wel veel, veel, veel strenger mee omgegaan worden uh, glasvezel in Zandvoort, wat zou het zijn? Ja, het is een hele brede term maar we moeten, we moeten het hebben over uh, duurzaamheid Zeker hier de boel in de veiligheid houden ¡Excelente! Excelente. Heel belangrijk in ieder geval, want er staan zoveel panden leeg. Mijn ouders hebben ook een zaak. En ja, dat is gewoon zonde. Die panden moeten vol. Nou, iets gaan doen echt aan de binnenstad. Is een keertje echt een leuke binnenstad van zorg maken. In plaats van uh, uh, 180 snikbaden, pizzeria's en ja, de camera een stukje moet draaien, maar dan denk ik van er moet iets wel gebeuren uh, ten aanzien van de uitsnaling van het dorp. Het is dus niet alleen in politiek uh, die daarop aan moet spreken, maar dat is ook, uh, ja, dat zijn ook uh, wij als Bewoners, dat we er niet steeds maar voor moeten gaan liggen en zeggen uh, elke verandering die we tegen moeten houden. Want uh, dat gaat het niet worden. Dus ik denk dat we wat we moeten gaan om Zandvoort de mooiste badplaats van Nederland te maken uh, in plaats van altijd de lelijkste. Yes, dankjewel. Nou, dat was wat goede raad van inwoners van Stoutvoort. Oeps, ik ga een beetje piepen. Dus ik ga maar heel snel uh, doorlopen. En nu dacht ik van nou, ik ga mevrouw Maaike Koper vragen welke goede raad zij heeft meegeven. Meneer Berensen, ja. goeiedag. U heeft toch wel geluisterd naar de goede raad die net is gegeven door de inwoners? Ik, nou om eerlijk te zijn, ik stond hier even te praten met mijn collega. Dus ik luister altijd eigenlijk naar de goede raad van de inwoners. We hebben ook heel veel contact met de, met de, met de inwoners. Dus wat dat betreft, we luisteren niet alleen voor de verkiezingen daarna, maar we luisteren er altijd naar. Dat is een heel goed politiek antwoord. Ik ga even kijken, wie op de groen. Meneer Kuipers, goedenavond. Goedenavond. Hallo. U heeft het met uh, uh, ja, de hooglijke goede raad van de Inga als verstand voor. Welke neemt u mee? Waar nou, dat mee? Nou, ik zou zeggen dat de de Ja. En ja. zal moet interessant de blijven. Ja, dat heb ik ook gehoord. Ja. Maar we Zalwe zijn er wel. Sandro is volgens mij zo'n, ja. de zon, de zon, de de zon ja. leven. Ja. Ja. Ja. Nou, heel veel succes uh, vanavond. En ik kom later te Want volgens mij zijn we klaar voor de volgende uitslag. Dat, uh, zal ik dat... Ja? Ga je dat... die uh... uitslag Ja, dat zou ik en zeker Ik heren, We wel de volgende leren. uitslag. En we hebben de uitslag van het stembureau. Plus, de, over. Plus de, dus hebben Plus A en B. En wij hebben nu stembureau B. En dan wil Joachim Ness natuurlijk weten. Dat nu is dat dat is nummer ja, ja. nummer 11 ja oh ja ja ja helemaal ja, goed dames en heren uh, we gaan kijken naar de resultaten van pluspunt zorg en dat stembureau ben je er klaar voor Marcel goed ja ik uh, zorg voor het noord even met de twee stembureaus O de in 14, 2018 157, de VVB in zuid 54, 58. Deze 60, van 60 mm -hmm. naar noord altijd. 58, ja. het Oh, ja. 72, ja. 73, 2 bij 61, 2 bij 6, 35, PTA, 38, 39. Oh wow. Sociaal Zandvoort, 59, 42. Geniet van het PGV. Nou. De groen is. Ja, een beetje importeren. Pak ik er twee? Ja, sorry. 62. Akweer, ook een nieuwe nummer. 5. En Amsterdam is zien Van 12 ja. naar. 0. Uh, nou. Wow. dat is een lekkere bitterman. Goed, en we komen zo dus dadelijk ja. bij hem terug. Met de tussenstand voor 6 Dus Dan kunnen we toch ook een beetje kijken hoe de. Train is. En tot die tijd uh, vragen we. Nee, bloedde, bloedde, die kunnen even, we moeten wilde niet u nemen. Ja, wel we zijn er rustig gaan. Kijk even of we. kunnen we een tussenstand geven. Ja, dat we hier maar. Tussenstand. Ik denk dat dit wel even een, een belangrijke moment is, een belangrijke indicatie. Een tussenstand van uh, zes sterren, en hier Henk Vertel het ons. Ja, ik zal ik geen vergelijking maken met 2014? Kunt u de meneer Renkaart allemaal goed verstaan? Ik heb geen vergelijking met 2014. Ja. Dit is de tussenstand van 2018. Dus wat u als slaapje ziet is zoals het nu op dit moment naar deze zes stembureaus eruit ziet voor de verschillende partijen. OPZ in een absolute aantallen uitgedrukt. maar Dan kan ook in percentages, dan doet ik het hier in absolute aantallen. 597 stemmen. De VVD met 690 heeft het langste op dit moment. D66, 412, het CDA 393, GBZ 154, 145, PVDA 190, Sociaal Zandvoort 120. Pvd 259 GroenLinks 252 Queer 10 Amsterdam Ramazee 12 Tussenkant 6 terwijl. Dus op dit moment is de VVD de grootste partij die Groot laatste even staan OPZ is nummer 2 Gevolgd door D66 Het CDA en dan hebben we uh, de PTT, is natuurlijk wel de, de vijfde partij? GroenLinks. dan volgt PvdA. Uh, GBZ, Sociaal Sampkoord en uh, Amsterdam Museum en daarna Goeier. Dus dat is een uh, interessante uitslag. Dus ik, ik waar is meneer Kramer? Meneer Kramer van de Oh, meneer Hendricks, dat doe je Meneer Martijn Hendricks. Ja, goed, want ik heb er ook plek. Is meneer Hendricks, eh, meneer Hendricks? Ja, precies. ik weet Peter Kruijker. Ik vind het allemaal heel erg houden. Met eh, meneer Hendricks. Meneer Hendricks, ik kom hier naartoe te komen. komt hij ja. aan. We zitten hier een lijststrukker van VVD. Hallo. Hallo. Kijk, daar zitten de winterballen. Oh, daar en daar. En de Dixielet. Oh, is het zo? Ja, dan krijg ik nog wel goed. Goed, de tussenstand. Laat 6. Nou, jullie uh, staan er mooi bovenaan. Nou, we moeten het zien. We hopen dat deze beperkt zich uh, wel voorzien. Want wat hebben we er allemaal gedaan campagne? Ik denk een heel duidelijk verhaal gehad over... ...is dat van de gegevenstand wordt, over dat we... ...zorgen dat het zandvoort zandvoort blijft. Ik denk dat uh, is het afgeslacht, is afgeslacht dat het niet doet. Ja, en de komende, we hebben er nog gezegd gegaan, dus het kan eigenlijk gewoon goed, hè? Ik ja, denk dat het zo goed dan en uit de middenhuis gaat. Maar, als we nog verder kijken naar de APZ, dus dat is 0.2, 66 is 0.4... ...dus dan zie je toch ook wel een beetje welke kant het op gaat? Zou ik nog iets zeggen? Ja. Nou, ik heb het heel graag over gezegd, ja, maar ik heb het heel erg over Ik heb het heel erg er staat de tekst onder de schild. Yes, we zijn de... De bit of all is op hoor! <laughs> Negen, dus we gaan niet alle stembureaus één ja. voor één doen. Dus wat u net heeft gezien, dus deze resultaten... ...zijn de resultaten van zes stembureaus. En uh, we komen zo meteen bij u terug... ...en dan hebben we de tussenstand van negen stembureaus. Dus we gaan ze niet meer allemaal één voor één opnoemen. Ik hoop dat dat uh, zo duidelijk is. Toen gaan we even lekker achterin zitten, daar is het wat rustiger. Inmiddels is het uh, tien over half elf. Aangeschoven bij een tafel van meneer Joop Berings, goedenavond. Dankjewel. Uh, u bent natuurlijk de hele avond hier. Ja, nou, ik ben niet de hele avond hier, want we hebben net uh, natuurlijk zoals het hoort uh, netjes onze borden opgeruimd bij de, bij de stembureaus. Uh, dus alles is uh, netjes al kant. De campagne is gevoerd, we hebben jullie redelijk bezig gezien met een kar met koffie, ja. hoe is dat verlopen? Nou ik denk dat we ons zeg maar, duidelijk hebben laten zien in het dorp, dat is in feite doortrekken wat wij het laatste jaar gedaan hebben, we hebben ons duidelijk gemanifesteerd denk ik in de raadszaal, met goede argumenten, goede punten. We hebben niet overal gelijk gekregen, maar we hebben toch een aantal dingen, denk ik, wel kunnen veranderen. En uh, die lijn hebben we gelukkig door kunnen trekken. We hebben op dit moment, uh, kijk, voor een partij die op een, uh, een jaar geleden zeg maar, bijna dood was, okay. uh, denk ik dat we een behoorlijke revival hebben doorgemaakt. Ik ben blij dat we op dit moment een goed bestuur hebben. We hebben een hele krachtige en een, een, een, een positieve groep. Uh, dus we gaan er vol voor. Goed, ik zie uh, de stand uh, tussenstand 1. We staan op de tweede plaats, VVD staat 1. Ja. Uh, wat, wat schatten jullie in? Nou ja, zoals het er nu uitziet, dan komen we ergens uit op de drie en vier zetels. We hebben natuurlijk in het huis in de duinen en de bodaan behoorlijk verloren. Uh, helaas, moet ik eerlijk zeggen, want daar zit eigenlijk wel onze doelgroep. Ja. Uh, maar dat heeft er denk ik ook mee te maken dat we daar door het bestuur van het uh, huis in de Dijn en de Boudaan uh, een beetje geblokkeerd zijn uh, voor wat betreft het actievoeren en dat is natuurlijk wel jammer Ja, dat is jammer uh, Er is uh, veel gerommel geweest hè? wie gaat met wie uh, de coalitie in dus Geroepen, eh, ik ga niet met de PVV. Wordt dat een moeilijk standpunt? Stel de PVV ook drie zetels krijgen, de PVV. Nou kijk, afgelopen eh, lijsttrekkersdebat was je wat snel met het trekken van conclusies. Want ik had mijn vinger weliswaar opgestoken. <laughs> maar eh, dat werd meteen vertaald als dat wij tegen eh, samenwerking zijn. Nou, Ik heb, eh, ik denk een paar aantal weken geleden heb ik eh, voor het programma eh, Zadag heb ik gezegd van dat wij op voorhand niemand uitsluiten. Ik zeg alleen wel daarbij dat als ik kijk naar het verkiezingsprogramma van de PVV en hun uitgesproken standpunten op bepaalde zaken, dat het wel waarschijnlijk wel moeilijk wordt om daarmee op een goede manier tot afspraken te komen. Maar, als je... maar op voorhand sluiten wij niemand uit. Als je ziet dat uh, uh, punt 1 bij uh, de PVV is uh, eind islamisering in Zandvoort, stop, uh, stop islamisering. Kan de uh, oudere partij daarmee leven? Ja, maar kijk, ik vind nou, met het standpunt puur van geen islamisering in Zandvoort. Uh, dat is wat mij betreft veel te kort door de bocht. Uh, omdat wij in principe dat probleem niet zozeer hebben. Natuurlijk hebben wij ook wel in Noord op bepaalde punten. hebben wij zeg maar. samenscholingen van, uh, van jongeren. Uh, daar moeten we wat aan doen, denk ik. En dat is, volgens mij is dat, is dat heel goed op te lossen. Als ik praat bijvoorbeeld met, met een ondernemer, Tasty Corner, om een voorbeeld te noemen in Noord. Een hele positieve jongen van de Egyptische afkomst, die hier nog niet zo erg lang zit. Maar die gewoon echt keihard werkt om die buurt leefbaar te maken. Dan denk ik dat we gewoon niet in die zin daarover moeten, moeten denken. Want als ik praat met mensen, en dat is wel het leuke van campagnevoeren, omdat je heel veel met mensen praat, dan wordt er ook gezegd van, eh, als ik, ik heb een Irakese buurman en ik heb een Soedanees gezin onder me wonen, daar heb ik geen last van. Maar er zijn ook asociale Nederlandse... Jongeren die zeg maar het vuil over de, over de balustrade heen gooien en die tot avonds laat muziek maken. En daar hebben wij meer last van het als, die, als het is maar van die buitenlanders. Het is het allemaal een beetje kort noemen. door de bocht trouwens. dus Het is erg kort door de bocht ja, okay. en daar moeten we denk ik nog maar eens een keer. Want ik heb, en dat is wel leuk want ik heb Marco Deen toch de laatste tijd dat ik een paar keer heb met hem gesproken. Dat vind ik toch een hele reële vent en ik snap ook niet dat hij dit soort extreme uitspraken doet. Ja, hij heeft uh, wel gereageerd in de zaal uh, afgelopen maandag, er zit niet het publiek wat PVV stemt. Ik uh, nee. geloof dat het er nu wel een beetje uitkomt, uh, 145, zetels staan ze, of 145 stemmen goed. staan ze nu op, dus uh, we moeten dat gaan zien. Ja. Jullie partij staat al redelijk uh, in, in de voorstreep. Dus... Ik zie dat dat Arnie ook weer wat verder wil gaan doen met de stand van zaken. Ja. Dit weer is bedankt en we Graag zien gedaan. elkaar zeker nog. Ja, zeker. Dank u wel. Oké, okay, dank je. Heb je een soort gewoon sneeuw of niet? Probeer maar. Gaat mijn hoofd. Die is wel erg lullig, hè? Ja. ja. Oh, ja. bon, ja. Bon, Boom, C'est si bon de partir n'importe où. Bras dessous, bras dessous, de en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux de petits rien boutons, mais qui ont des en vaillant notre mineur à vie. Le passants dans la rue nous envient, c'est si bon dans ses yeux un espoir merveilleux qui donne les frissons. C'est si bon, ce petit sensation, ça mieux. Een million, tamo, tamo, c'est bon. En chant des chansons, c'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien autour, mais qui en disant. Passant dans la rue, nous envier. C'est si bon de que tu dans ses yeux un espoir merveilleux qui donne les frissons. C'est si bon, cette petite sensation. You que un million. Ta mente, ta mente, c'est bon. ta mente, ta mente, c'est bon. ta mente, ta mon, mon c'est bon. ta ta c'est bon. Ja, Dames en heren, we, gaan, uh, we komen bijna bij de, bij, het, bij de climax. Dus ik zou zeggen, pak allemaal je stoel. Ga zitten. Uh, en voordat we gaan beginnen wil ik toch nog even een warm applaus voor die fantastische Mulder en Mulder die steeds klaar zijn om... Uh, Dus is mij een aantal keren de vraag gesteld. Van, kunnen we niet per stembureau uh, dat af... Uh, um, per stembureau behandelen? Nou, We hebben ervoor gekozen, want ze komen nu redelijk snel uh, binnen. We gaan wel opnoemen welke stembureaus uh, er nu zijn bijgekomen. Dus welke stembureaus we op dit moment de gemiddelde van hebben. We zijn ook bezig om dit om te turnen in uh, percentages. Dat is ook een vraag. Maar ik denk... Uh, we hebben in totaal twaalf stembureaus en we hebben op dit moment negen van de twaalf hebben we binnen. Dus we kunnen u een tussenstand gaan geven in absolute stemmen van negen stembureaus tot nu toe. Bent u er klaar voor? Goed. Is uh, meneer Henk van Steverink er al klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Ben ik hoorbaar? Bent, is meneer hoorbaar? Ja, oké. Okay. Oké okay dan, nou... Nou, welke er dus bij zijn gekomen uh, zijn de Centerparks, het het andere stembureau uit de Brede School. En ook de Oranje Nassau School is erbij gekomen. Dan zitten wij bij de oudere partij, op dit moment op het tussenresultaat van uitgebrachte stemmen van 1034. En de VVD op 1040. Dat ligt heel dicht bij elkaar. D66 745 CDA 719 GBZ 218 81, 81 Heel goed, heel goed weerom. om PvdA 342 Sociaal Zandvoort 216 PVV 514 GroenLinks 407, Quier 17. Amsterdam aan Zee 27. Tussenstand naar negen bureaus. Na negen, dus we hebben er nog drie te gaan. En we zien dat, uh, ja, op dit moment uh, VVD. Gevolgd door uh, de oudere partij. En D66 en CDA, die ontlopen elkaar ook niet veel. Ik um, zeggen welke er nog moeten komen. Degenen die nog moeten komen zijn het Zandvoorts Museum, Sandvords Museum, station NS, het station NS en het andere bureau uit Noord. Die moeten nog komen. Het andere bureau volgens mij is dat stembureau B en uh, ik weet niet heeft iemand meneer Deen gezien van de Pvv? Want die wilde ik. Nee. Oh, die zit in de haven. Oké, okay, nou die is er dus vanavond niet. Uh, wij gaan weer even verder met de laatste stem, uh, stemmen te verzamelen. En dan uh, komen we zo weer bij u terug. Uit hebben we nog een uh, filmpje als dat kan. We hebben nog een uh, filmpje vandaag opgenomen van Zandvoorders die nou nog meer goede raad hebben voor de gemeenteraadsleden. Uh, en uh, nou, dat is heel erg divers. En daar gaan we nu zo dadelijk even naar kijken. Nou, nah, we wachten nog even, want we krijgen... komen we nog even een... Uh, hou het netjes en overleg goed. Dat ze met elkaar samenwerken en uh, in ieder geval geen ruzie maken. Nog niet zoveel ruzie maken. Blijf elkaar respecteren. We Be behandelen elkaar als mens. En dan hebben we binnen, binnen een hele korte termijn een fantastisch college. Dan kan je een minderheidscollege maken, want je denkt allemaal hetzelfde. Vooral samenwerken en respect voor elkaar, dat vind ik ontzettend belangrijk. En verder zijn de raadsleden het allemaal wel met elkaar eens, zo'n beetje. Hoort het? De Zandvoortes geven de nieuwe gemeenteraad vooral mee. Oh, sorry, sorry, sorry. Ik ga heen. Doe ik het nog? Ja. Niet voor die speakers. Dan. Nee, ja, ik, ik moet het toch langs, mevrouw. Goed. De Zandvoorters zeggen vooral uh, goed samenwerken. Mevrouw. Samenwerken, zeggen de... Ja. Zeggen de zandvoors en niet zoveel ruzie maken. Ja. Wat vind...